Familie. Dan zijn we toch? Ik wil u een verhaaltje vertellen. Kan een man zoals ik op deze leeftijd nog verliefd raken? Denk je? Ja. Leuk, hè? Toch is het mij gebeurd. Op mijn eigen zuster. Gek, hè? Een gek verhaal, maar toch moet ik het vertellen. Wat mijn broeder heeft gezegd: Je moet het zeggen. Je moet het zeggen, anders weten ze het nooit. Daarom wil ik het met u delen. Er was een vrouw die kwam hier twee jaar geleden. En dus eigenlijk was het dat liefde op het eerste gezicht. Heel gek. Ik ken ze helemaal niet. Ik ken ze helemaal niet. Ze kwam binnen. Ik zal u vertellen, het is de moeder van Alex. Ze is er niet meer. Ze is te snel weggegaan. Dat vind ik jammer. Ik had het toch uh, wat duidelijker willen zijn, maar... Ik hield zoveel van die vrouw, Wij ik haar helemaal niet ken. Ze kwam binnen. Een heel oude dame, gerimpeld gezicht, een kromme vinger. Praten doen we eigenlijk niet met elkaar. Ik zie ze alleen maar komen en als ze komt, dan is ze altijd met haar neus bezig, met haar zakdoek. En dan zei ik, zuster, bent u verkouden? Dan zei ze nee zei ze, Ik ben niet verkouden Ik heb een lekker neus En ze is een stukje kleiner En dan gaf ze jou een kust En eigenlijk ben ik dat nooit meer vergeten Ze heeft mijn hart gestolen is Echt waar Waar gebeurt En iedere keer als ze komt Ik vind dat dan gewoon een heerlijk mens Om daarna te kijken Ze praat niet ze, ze, ze zegt een citaat, ze zegt iets. Vrouw van 82 jaar, ik kan van haar nog een hele hoop leren. En toen ze twee weken niet meer kwam, toen zei mijn broeder verdauw: van Louis, het gaat niet zo goed met haar. Ze is erg ziek. Ik zei, ik kom ze morgen opzoeken. Dus de volgende dag, op, was om zondag, bel ik Alex op om te vragen van Alex, wat... De, wat ga je vandaag doen met je leven? Ik zeg, ik heb uh, eigenlijk uh, zin om naar je moeder toe te gaan. Om ze te bezoeken. Om ze een zoen te geven. Toen, zeg, toen zegt hij, ja ik ben met mijn moeder thuis. Ik ben er gisteren al, zegt hij. Ik zeg, uh, is dat goed als ik langskom? Dus hij de telefoon opzij, mama Louis die wil komen, die wil je een zoen geven. Oh, laat hem maar komen. Nou, dat vond ik dus leuk. Ik stap in de auto en ik ben, een uur later was ik bij er. En ik zag haar op bed liggen met een kakatoe bovenop. En uh, eigenlijk zag ik een hele sterke vrouw. Een moedige vrouw. De eerste vraag die ik aan haar stelde. Ze zei, ben je bang? Ze zei, nee, ik ben niet bang. Ik zei, heb je pijn? Ze zei, nee, ik heb geen pijn. Dat eerste geloof ik wel, dat tweede heb ik met twijfels over. Maar eigenlijk is ze gaan blijven ratelen, ze bleef maar praten, praten, praten, praten. En wat ik wil zeggen, heb ik toch gezegd. Ik zeg, joh, je hebt mijn hart gestolen. Je hebt mijn hart echt gestolen. Er is nog nooit iemand in de wereld die mij zo'n kus heeft gegeven als dat zij gedaan heeft. En die kus die je mij gegeven hebt, zal ik herkennen als ik mijn ogen dicht heb. Dan zegt ze, waarom zeg je dat? Ik zei, ja, ik moet het zeggen. En zegt hier heb je er nog eentje. Dus in plaats dat ik haar een kus gaf, gaf zij mij toch een kus. Het is, ik leef er nog steeds mee. Ik vind, het, ik, vind het, uh, ik vind het zo mooi. Liefde kan oprecht zijn. Je hoeft elkaar niet eens te kennen. Je kan iemand tegenkomen en het zit, klik, daar is die op een hele grote afstand... kan je liefde overbrengen aan de mensen... waar niet iedereen is... die kan praten. Maar zij toonde haar liefde... door een kus te geven die van harte is. Ik herinner me... Judas, die gaf de Heer ook een kus... van verraad. Een kus betekent gewoon heel wat. Zeker voor mij. Vandaag van de dag kunnen we elkaar niet zo kussen meer. Want... Uh, dat vind ik wel jammer. Dat vind ik heel jammer. Want die kussen die gaan van, van dat. Dat zijn geen echte. Maar goed, het hoeft niet eens. Je kan elkaar ook een hand geven. Je kan soms de vijf geven. Zo. Ja, als het goed is, is het gewoon goed. Ja, zo voel ik dat ook. Nog genoeg daarover. Ze hebben gelukkig rust. Het thema van vandaag is... Maar tot u, zegt Yeshua... Die mij hoort, zeg ik. Yeshua die spreekt tot de mensen, tot de mensen die hem horen. Ik ben hier dus niet de dienaar in deze gemeente, dat is broeder Verdauw. Ik ben de dienaar van de dienaar. Yeshua spreekt niet de waarheid, maar hij is de waarheid. Dat is het verschil. Als broeder Verdouw iets vertelt, dan hoeft het nog niet altijd de waarheid te zijn. Waarom niet? Omdat hij kan liegen. Als Louis een woord spreekt, dan moet u zeker onderzoeken, maar hij kan ook een leugen vertellen. Maar als Yeshua iets zegt, dan zegt hij de waarheid. Want hij is de waarheid. Hij hoeft de waarheid niet te spreken, want hij is de waarheid. Hij is uit God geboren. Liegen kan hij niet. Zo staat het namelijk geschreven. Dus maar tot u die mij hoort, zeg ik. Ook vandaag, en ik hoop het niet, zal er mensen zijn die het woord horen. Maar er zijn ook vandaag mensen... ...die het woord dus niet horen. En waarom niet? Het hangt niet van het woord af... ...maar het hangt af van degene die het hoort. Ik kan een voorbeeld nemen van Abraham en Sarah. Ze waren op hoge leeftijd... ...en er kwam een engel... ...en die vertelt dat ze zwanger zal worden... Is lachen zij lacht? Staat er in de Bijbel of lacht ze niet? Hoe zit dat nou precies? Heeft ze nou gelachen of heeft ze niet gelachen? We gaan even onderzoeken. Hè? Er staat ergens in, de. even kijken, in Genesis, Genesis 18. Vers 12, daar staat dus, lachte Sarah in zichzelf denkende, zo staat het er namelijk geschreven. Sarah die lachte in zichzelf denkende. Is dat nou lachen of hoe zit dat nou? Aan het einde staat erop, God zegt er, nee, ze heeft gelachen. Ze heeft wel gelachen. Dus je kan lachen, je, je kan dus dingen doen in jezelf denkende. Zie toe hoe gij hoort. Het is dus heel belangrijk. Met welke motieven zitten we hier nou samen? Ik weet het uit, uit ervaring: dat bij sommigen broeder Verdal alles kan zeggen keer op keer op keer op keer. En er gebeurt dus helemaal niets. En er wordt gesproken van dat woord is zaad. En we hebben het toch gehoord. Amen zeggen we dan. Maar er gebeurt dus helemaal niets. Maar de manier hoe, hij, hoe je hoort. Dat is toch heel erg belangrijk. Dus je moet met een goed motief moet je hier gaan zitten. En in de achterwege gedachte. Is dat ik de woorden van God spreek. En niet mijn eigen woorden. Oké, okay? we gaan naar Lucas. Lucas 7. En dan heb ik hier een verhaal. Jezus door een sondares gesalf. Lucas 7, vers 36. Dat verhaaltje kennen we allemaal. Dat hebben we allemaal wel vaker gelezen. Iemand die de Bijbel leest, die heeft deze dingen al zo vaak gelezen, wel honderd keer. Ik ook. Hier staat namelijk, een der fariseeën nodig Yeshua uit om bij hem te komen eten. Als iemand je uitnodigt om te eten, dan kom je niet alleen maar om te eten. Want eten is eigenlijk een sociaal gebeuren, die je samen doet met mensen die je dierbaar zijn. Daarom kom je samen om te eten. En hij kwam in een huis van de fariseeën en ging aanliggen. En zie een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseeën. En zij brachten een albasten kruik met mieren en ze ging wenende achter hem staan, bij zijn voeten. En begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar haar, met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten en zalf ze met mieren. Yeshua werd uitgenodigd door de fariseeën. Maar niet alleen maar Yeshua. Maar ze waren daar met veel meer mannen. Terwijl hij daar aan tafel zat, komt er een vrouw. Een zondares werd er hier genoemd. En die ging aan zijn voet voetend zitten. En die weende. Ze huilde. Maakte zijn voeten nat. En droogde met haar haar. Want met haar gaat het niet lukken. Maar u kunt ze eigenlijk wel voorstellen. Dat Jezua hier zit en dan gaat er een vrouw aan zijn voet en zitten huilen. Huilen van verdriet dat zijn voeten nat worden. Je moet echt, je moet dit moet je echt verbeelden. Anders begrijp je dit gewoon niet, dan heb je iets gelezen. Maar er is echt iets voorgevallen bij, de, bij het huis van Simon de Farizeeër. Toen de Farizeeën die hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf... Indien deze profeet was. zou hij wel weten. Wie en wat deze vrouw is. Die hem aanraakt. Dat zij een zondares is. Een zondares is. U, u kunt het nu al eigenlijk zien. Dat de intentie. Het motief. Van het uitnodigen van Yeshua. Niet correct is. Dat is het jammeren Wanneer ook wij, als wij hier dus zitten, met verkeerde motieven of met, met verkeerde verda, uh, gedachten naar het woord van God luisteren. Uw hart moet oprecht zijn. U moet het echt van harte willen. Als u iemand een kus geeft, geef dan een echte kus. Het, het moet uit liefde ontstaan. Zo, zo, zo leert God ons namelijk. De liefde moet... Zijn. U moet ervan uitgaan en, en, en toch de voordeel van de twijfel geven. De bedoelingen zijn juist en zijn goed. Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En dan zegt die meester, zeg het. U moet het zo zien, die tafel zaten er een paar joden eromheen met Yeshua samen. Yeshua, die voorspelt het niet. Maar hij kende de gedachten van de mens, want hij was vervuld met de geest van God. En dan zegt hij tegen Simon, ik heb je iets te vertellen. Maar Simon, die geeft een antwoord. Heb je me wat te vertellen? Nou, brand maar los. Zo moet u het vertalen. Want Simon is natuurlijk wel de geweldige man. De fariseeën. En hij vertelde... Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schuld, uh, schellingen schuldig en de, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, zong hij hen beiden. Wie van, van hen zal... Zal hem dan het meeste lief hebben? Simon antwoordde en zeide, ik veronderstel, hij van wie het meeste geschonken is. Hij zeide tot hem, gij hebt juist geoordeeld. En zich naar deze vrouw wendende, zeide hij tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze, en ze met haar haren afgedroogd. En een kus heb gij mij niet gegeven. Maar zij, zij heeft van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Nou, lager als dat kan je als mens echt niet. Dat kan echt niet. Of we moeten dit zien als een verhaaltje. Maar ik zie dit als waarheid. Daarom zeg ik u... Haar zonden zijn haar vergeven. Al waren dat velen. Want zij betoonde veel liefde. Zij betoonde veel liefde. Je kan wel zeggen... Dat je lief bent of ik, ik heb je lief. Maar zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt... die betoont weinig liefde. Wat staat er nou eigenlijk? En hij zei dit tot haar... uw zonden zijn u vergeven. Er staan hier gewoon dingen achter elkaar... daar moet je echt even stil bij zitten. Want die versta je zomaar niet. Hij zegt hier... je kan pas iets geven als je het ontvangen hebt. De liefde van God kan je geven als je het zelf ontvangen hebt. En dat ontvang je door als het jou vergeven wordt. Want als Yahweh je vergeeft, dan zal je alles van hem ontvangen. Als Yahweh je vergeeft, zal hij jou genezen. Hij zal je redden. Maar als hij je niet vergeven hebt, ga je ook niet geven want je hebt die liefde gewoon niet oh ja maar natuurlijk je hebt mensen die elkaar gewoon lief hebben die hebben wij nooit gezien en gekend ja dat klopt maar dat is geen liefde dat is geen liefde want liefde, liefde uh, mensen lief hebben die je lief hebben dat is geen liefde dat doet iedereen dat doet iedereen maar we hebben hier dus over een heel andere liefde God is liefde die liefde van God, die moet ik ontvangen om het door te kunnen geven. Maar ik kan hem alleen maar ontvangen als mijn zonden zijn vergeven. Dan kan ik het doorgeven. En eerder niet. Daarom zeg ik u, vers 47, haar zonden zijn daar vergeven, al waren dat vele. Want zij betoonde veel liefde. Zij zegt het niet, zij betoonde het. Want het hele verhaal heeft zij niet één woord uitgesproken. Niet één woord. Zij heeft niks anders gedaan dan gehuild van brouw. En zij heeft zijn voeten gewassen met haar tranen. En met mieren heeft ze haar voeten ingesmeerd. Ze betoonde liefde. Dat zegt Yeshua zelf. Zeg ik niet. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen zichzelf te zeggen... Wie is deze? Dat hij zelf zonden vergeeft. En hij zeide tot de vrouw. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in shalom. Amen. Hoezo geloof? Hier staat. Uw geloof heeft u behouden. Zij betoonde liefde. Dat noemde de heer geloof. Vaak denken we dat geloof, als we geloven in Yeshua, dan geloven we dat. Dat dat geloof is. Maar geloof is doen. Geloof is doen. Ze tonen haar liefde. En dan zegt Yeshua, ga reden in vrede. Maar wat doet Yeshua eigenlijk bij die fariseeërs? Heeft u eigenlijk ooit afgevraagd wat hij daar eigenlijk doet? Hij is gekomen om ze te redden. Hij is gekomen om ze te redden. Daarom bevindt hij zijn bij deze mensen. God had hem gestuurd. Zijn vader had hem gestuurd naar deze mensen. Om ze te redden staat erop. Het volk van God. Die verdient genade en barmhartigheid. U moet het weten. Maar een volk van God. Is nog steeds niet het uitverkorene van God. Beslist niet. U hoort het wel, hè, wat ik zeg. Als je het volk van God bent, ben je nog niet het uitverkorene van God. Hij is gekomen, Hij is gekomen voor de zijnen Hij is gekomen voor de Farizeeën, om ze te redden. De, de gezonde mensen hebben geen doktoren nodig, zei hij, maar de zieke mensen hebben doktoren nodig. Hij is gekomen om het koninkrijk van God te verkondigen. Maar er zijn er maar weinig die het begrepen hebben. Ook vandaag nog is er veel te weinig mensen die begrepen hebben wat het eigenlijk inhoudt, het koninkrijk van God. Hij zegt altijd zoek is mijn koninkrijk en de rest zal ik je bovendien schenken, zegt hij. Het is tot vermoeiend toe. hij blijft het, hij blijft het, hij blijft het hameren en zeggen. En nog leven we in de honger van de armoe en met pijn en verdriet. Omdat we gewoon weg niet begrepen hebben. Wat hij eigenlijk zegt. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hoe bedoel je dat? Wij verwachten nog steeds dat hij komt om onze problemen op te lossen op deze aarde. Dat we een prachtig mooi leven hebben op deze aarde. Dat verwachten we nog steeds. Maar hij zegt zoek is mijn koninkrijk. In de tijd van de Romeinen hebben de Joodse volk ook zoveel problemen. En de enige hoop is dat het volk verlost zal worden van de Romeinen. Maar daar is hij niet voor gekomen. Hij is gekomen om het koninkrijk van God te verkondigen. De gebrokenen te helpen. De zieken te genezen. Daar is hij eigenlijk voor gekomen. Alleen zijn er maar weinig die het begrepen hadden. Maar eigenlijk helemaal niemand. Hij stierf, hij stond weer op. En nog begrijpen we het niet, hoe dat precies zit. En vandaag van de dag dachten we van... nou, we gaan lekker naar de kerk, dan gaat het gewoon allemaal goed met ons. Maar wat is nou eigenlijk de werkelijke boodschap? Waar gaat het eigenlijk om? Want ik moet mij ook altijd afvragen, waar gaat het nou eigenlijk om? We bidden voor iedereen... Sommigen die doen niks anders dan bidden, veel bidden, alles bij de Heer brengen. Maar broeders en zusters volgens mij missen we toch iets wat we niet helemaal begrepen hebben. Mijn kleindochtertje, die is zeven maanden oud, die heeft een kleine verhoging, 38 graden, een beetje jengelig in mijn arm. Dat blijven ze twee uur dragen, dan loop ik als, als een vader zo rond die kamer, dat kind maar gewoon naar de zin hebt. Dan draag je zo en zo. En, af en je wil alle kanten op als ze maar naar de zin hebt. Dan ben je opa. Hij noemt zichzelf vader. Hoe, hoe denkt u dat hij met ons om zal, zal willen gaan? Als kind worden we ook gedragen, weet u dat? Hij houdt echt van ons. Als ik thuis kom, dan, verkleed, dan ga ik gelijk de douche in, want ik wil met mijn vuile lichaam wil ik niet eens aan het kind komen. Weet u dat? Dan was ik mij, want mijn werk die, Ja, dan dat, dat, dat moet je eigen eens douchen. Dat gaat gewoon niet zo. Voordat je aan iemand komt. Dan snel ik mij gelijk naar mijn zoon toe. En dan ben ik blij als dat kind gewoon nog wakker zit. En denk: Zo, ik heb even dat kind bij me. Het is. Het is een weerbaar kind. Het is een baby. Het, het, het, het kan nog helemaal niets. Maar ik hou echt heel veel van het kind. Maar onze vader de hemel, die heeft ons ook lief. En als kind mag je hem komen en dan zal hij je dragen. Maar je blijft geen kind. Je gaat groeien. God schenkt ons ook genade. Maar die genade die we krijgen, de genade die we ontvangen hebben, die moet u niet, die moet u niet zonder vrucht laten gaan. U moet dus vrucht dragen tijdens die tijd dat u ontvangen hebt. Dat is het christelijk geloof. Je kan niet zomaar blijven zitten om te zeggen van nou... Ja, God is goed, God is liefde. Leuk, we gaan een stukje zingen en we gaan een beetje bidden. Maar er, er, is, er is meer dan dat. Even terug over het koninkrijk van God. broeders en zusters... Als ik zeg dat ik om zes uur opstaat om de Bijbel te lezen... In het begin zag ik dat als een, als een offer. Maar na de hand heeft God mij laten zien dat het een investering is. Daarom sta ik zo stevig op mijn benen. Mijn broeder heeft al gezegd: Ilja, als je naar je omstandigheden gaat kijken, <gacht> dan gaat het niet goed komen met je. Kijk nooit naar je omstandigheden. En als je moet verwachten dat de wereld je zou helpen, vergeet het maar, want die haten jou. Hulp komt alleen maar van God, van Yahweh, want hij wil je helpen. Yeshua is speciaal gekomen om het koninkrijk van God te verkondigen aan ons. En wij maar zeggen, vader, vader, vader, help mij. Er gebeurt niks. Ik heb hier met een paar mensen op een kinderlijke manier mogen leren soms. Van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk werkelijk? Hoe zit dat nou? En dan werd er mij iets voorgedaan. En weet u? Ik heb zoveel tijd nodig om daar doorheen te komen. Om dat te begrijpen. En toch heb ik de aandacht daarvoor. Maar misschien te kinderlijk. Ik wil het anders doen als een volwassene. Ah, wil je misschien even opstaan. Ik heb dat ooit gezien. Hoe ze dat deden. Ik het even vast. Zij deed het vroeger met een appel. Gaf het aan mij. En dan moet je dat ontvangen. Anders zal je hem nooit hebben. Maar wat doe ik? O vader, help mij. Red mij. Genees mij. O vader, help. Mijn broer, mijn kind, mijn dochtertje, mijn vrouw. Nog eens een keertje aan deze kant engelen. Mijn vader mag geven die Bijbel. Het woord van God. Het koninkrijk van God. Maar afblijven. Alleen maar bidden. Alleen maar vragen. Vader red mij. Help mij. Ik heb het zo moeilijk. Mijn kinderen willen niet luisteren. En vader zegt zoek het koninkrijk van God. Hier zit de oplossing van alle problemen die we hebben. Dank u wel. Hier zit de oplossing. We moeten het grijpen. Het woord van God. Laat het niet stoffen in uw huis. Lees daarin. Je moet honger hebben naar het woord van God. Daar word je sterk van. Je krijgt geen spierballen door te kijken naar al die gewichten. Je moet het doen. Je moet het oefenen. Het woord van God moet je, moet je, moet je, moet je doen. Met horen alleen kom je er niet. Je moet het doen, je moet het tot je nemen, je moet het aannemen. Kijk niet naar de omstandigheden. Bidden. Ik, ben, ik heb niets tegen bidden. Echt niet waar. Maar lieve broeders en zusters, waarom denk je dat u hier gekomen bent vandaag? Waarom kom ik hier nog altijd in de sabbat? Ik zal u dit vertellen. Er is maar één gebed heel belangrijk. Eén gebed. En niet anders. Dat andere mag hij ook bij de Heer brengen. Maar één gebed is belangrijk. Dat heeft Yahweh zelf verteld. Wat Aaron moet doen. We gaan naar nummerie. We doen het hier altijd. Alleen hebben we het besef niet helemaal. Dit is opdracht van Yahweh. Nummer 6, vers 22. De Heere nu sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zonen. Zo, zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heere zegenen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom. Zo zullen ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hem zegenen. Amen. Broeders en zusters, meer als dit kan u niet krijgen. Dit is wat we nodig hebben. Dit is opdracht van Yahweh aan Aaron... Aan broeder van En misschien ook aan mij. Om dat uit te spreken aan de gemeente. Want het is aan Aaron gegeven en aan zijn zonen. Lees dit nog eens in een paar, in een paar andere talen. Want ze zijn heel mooi geschreven. Er zijn al zoveel soorten bijbeltjes in Nederland. Zoek ze allemaal op. En probeer dan eens even eigen te maken wat er staat. En ik weet dat het hier vaak op dat moment, wanneer de zegen wordt uitgesproken... wanneer het gebed wordt gedaan, dat het misschien een beetje te druk is. Daarom zegt broeder Verdauw, probeer de aandacht te trekken, deze kan op. Want dat is heel erg belangrijk. Want als, als Yahweh u shalom geeft... wat moet je nog meer wachten? Waar moeten we nog mee voor bidden? Hij geeft ons zijn koninkrijk, dat is vanaf het begin... Dat hij dat wil geven. Het is niet op het laatste moment gekomen. We hebben rust nodig. Ja, natuurlijk hebben we rust nodig. Maar die rust die zit namelijk in zijn woord. En nergens anders. Het is een geestelijke koninkrijk. Je neemt het overal mee. Waar je naartoe gaat. Ook als je naar de toilet toe gaat. Dan gaat die gewoon met je mee. Ze kunnen het niet van je roven. Dat kan gewoon niet, want dat heb je altijd bij je. Ze kunnen je alles doen. Maar het koninkrijk van God, dat is van jezelf. Die kan je ook niet uitlenen. Die kan je niet aan iemand geven. Nee, dit is van jezelf. Die ontvang je van, van, van God de Vader. En dat zit allemaal in dit woord geschreven. God is goed, God is geweldig. Echt waar. Kijk niet naar, naar de, om, de omstandigheden om je heen. Ik wil nog een tekst laten lezen in Spreuken. Spreuken 18. Nou is Spreuken nooit iets, een, het is niet, niet altijd een ding voor mij. Maar deze staat er zo mooi in, zo mooi in. En het mooie hiervan is dat er namelijk geschreven staat met een vraag. Spreuken 18 vers 14 de geestkracht van een mens houdt hem staande in zijn lijden maar een neerslachtige geest wie zal hem opbeuren? vraagteken broeders en zusters het grootste gevaar van een christen is als die geestelijk bankroet is en ik kan u dit vertellen, er zijn de velen. Er is niemand op deze wereld die je kan helpen. Alleen God kan je helpen. God, Yahweh, kan je redden. Hij kan je genezen. Hij wil je genezen. Het koninkrijk van God is gegeven. Het is een geestelijke koninkrijk. Het is voor iedereen bereikbaar. Hij zit niet ver weg aan de andere kant van de zee. Hij zit dichtbij je. Het koninkrijk van God is waar jij bent. En nog bidden. O oh Vader, help mij. Help me toch Vader. Je kan het krijgen. Hij gaf het je. Ja, maar ik heb niet zoveel tijd om de Bijbel te lezen. Het is helemaal niet boeien. Helemaal niet boeien. Nee, voor mij ook niet, in het begin. Echt niet boeien. Maar als die God nog echt bestaat, dan moet ik hem toch leren kennen. Dat is een uitdaging. En als je Deuteronomium leest, dan denk je van, nou, helemaal agressief van. Daar was ik van nature al. Maar als je dat leest, dan heb je gewoon olie op de haard gegooid. Dan vlieg je in de brand. Maar als je zijn rechtvaardigheid kent, dan zeg je van: Je kan toch ook niet anders meer? Je kan toch niet anders meer? Ook de vloek is een zegen. Jazeker. Het is toch rechtvaardigheid? Als ik het stuur loslaat van mijn fiets en ik val, dan heb ik het toch zelf nagemaakt. Kan ik hem toch niet de schuld geven? Dat is toch rechtvaardig? Zo zit belicht. Als ik geen brandverzekering heb en, en mijn huis vliegt in de brand en ik, word, ik krijg je stuiver uitbetaald. Heb ik dat zelf dan gemaakt? Mag erom huilen, ja natuurlijk mag erom huilen. Het helpt niet. Het helpt echt niet. U moet de woorden kennen die God uitgesproken hebt. Dat staat allemaal in zijn boek. Alles staat in zijn boek. Hij heeft wel eens een uitlating gedaan. Is er iets te wonderlijk voor mij? Kent u die woorden? Dat zijn de woorden van Jaweh. Is er iets te wonderlijk voor mij? We moeten het grijpen met beide handen, zoals Maria dat gedaan heeft, toen ze vertelde dat ze zwanger werd. En dan zegt ze, mijn geschiedenis naar die woord. Grijp dat met beide handen. Maar ga niet denken van, ja joh, brand maar los. Ah, dat is toch niets. Zo moet je het niet nemen. Zo moet je het niet lezen. Je moet het een beetje, ja. Ja, misschien moet je het toch maar een beetje tussen de regels door gaan lezen. Want zoals deze, deze vrouw die de voeten van de Heer heeft gewassen met haar, met haar tranen. Ja, dat kan je toch niet serieus nemen. Dat, dat is toch een, uh, zeker toch een verhaaltje zomaar. Of gelooft u toch dat het echt waar is? Geloven we dat? Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat we onze oren neigen naar zijn woord. Ik hoop dat vandaag iedereen gehoord hebt. De woorden van Yahweh. Zoals het gesproken wordt. Denk niet, te, denk niet te licht daarover. Als het met ons niet goed gaat. Dan is redding alleen maar. Van Yahweh. De genade en de barmhartigheid. Dat is voor het volk van God. Keer op keer wanneer we struikelen. Kunnen we opstaan. Kunnen we onze zonde beleiden en Hij zal je weer oppakken. Maar zorg dat wij de uitverkorende God zijn door te doen wat Hij zegt. Dat is heel belangrijk. En hoe doe je dat? Gewoon naar zijn wil leven. Zo moeilijk is dat niet. Het is nog goed voor ons ook. Het is een vreugde voor ons. Laat vanaf vandaag sowieso die Bijbel niet zomaar op de plank liggen. Maar lees daarin. Lees daarin. Onderzoek dat wat ik dan nou gezegd heb, of dat wel waarheid is. En als Broeder Verdauw volgende week weer iets vertelt. Onderzoek dat dat het waarheid is. Maar geef dan ten alle tijde de voordeel van de twijfel eraan. Maar ga niet met een houding zitten van... Ja, dat zal wel. Want zodra dat aanwezig is, zoals... Simon de, de Farizeeën, als je met die houding naar de woorden van ja luistert. Dat wil er nog 40 jaar zitten, er gebeurt niks met je. Zorg dat je geestelijk sterk bent. Je moet geestelijk mentaal moet je sterk zijn. Want als dit, als dit je, je in de steek laat, wie moet dan mijn zieke lichaam van, van een. ...financiële probleem... kan een mens ziek worden. Je vrouw of je man kan maar, hoeft maar één woord te zeggen... ...wat je niet aanstaat. En je kan niet meer eten, en je kan niet meer drinken... ...en je wordt moe, je kan je werk niet meer doen. Of je werkgever hoeft je maar lelijke dingen te zeggen... ...en je hebt gewoon moeilijk. Als de dingen gewoon in je maag gesplitst worden... ...of het dan smaak of niet... Het doet je zo'n pijn. En je, gewoon, je functioneert gewoon niet meer. Daarom moeten we vervuld worden met het woord van God. Dat is het koninkrijk van God. Moet in ons zitten. Opdat de woorden die hij tot je spreekt. Gebundeld mag worden tot spierballen. Opdat als, de, als je aangevallen wordt. Dat je dat gewoon kan weerstaan. Weet je wat het is? Je kan hem nog lief hebben. Wie heeft nog meer kracht in zijn, in, in zijn body, dat hij, dat hij zijn vijand lief Wie is nog sterker daarin? God is goed. Amen.